Wie het laatst lacht, lacht het best. Door James Follett. Vertaling Joke van den Berg. Als je hebt gekijken, wil een stap voor hun gunsten. Zeker, een bepaald verkwikkelijke dames. Mijn god! Verdomme. Zeg haar dat ze niet je hoeft te stelen, Mortel. Martemen! Moet je eeuwig achter mijn rug staan? Uh, heb jij opa zijn ochtendblad al gebracht? Glad gestreken zoals oh. alles gehoord, mevrouw. Koffie, mevrouw. Heeft hij het gelezen? Dat neem ik aan, mevrouw. Oh, verdomme. Vraag haar wat er aan de hand is, Mortimer. En Mortum, jij gaat onmiddellijk naar grootvaders kamer... en je zorgt dat je de krant terugkrijgt. Nou, schiet dat man! was uw mevrouw. Ja, wacht even. Vraag aan hem daar, waar zijn zuster is. Zeg haar dat Anthea in de plantenkast is oh. met de nieuwe tuinman. Mevrouw. In de plantenkast, mevrouw, met de nieuwe zeg tuinman. Zeg tegen hem daar dat zijn zuster zich gedraagt als de eerste de beste straatmeent. Uw zuster gedraagt zich als de eerste de beste straatmeent, meneer. Is dat alles, mevrouw? ja uh, uh, Welke toets is van de plantenkast? Meneer Edwin heeft de huistelefoon aangelegd, mevrouw. Japan. Zeg tegen mijn mevrouw nou. De derde toets van rechts. Oh, de derde toets van rechts. Goed, goed, goed, man. Het is mijn bruid, en Neem op aan die krant af. Tot u uw hand, mevrouw. En zie je. En zie je. En zie je, hoor je me? Oh. Ja. Nee, toch. Luister en zie je. Er is iets heel belangrijks in verband met grootvader. <laughs> nou, en zie je, ik weet dat je me hoort. Edwin en ik zijn in de ontbijtsalon. Laat die tuinman met rust en maak dat je in vijf minuten hier bent. Oh, oh, oh. Nou. Kom je en zie je. Oh, stumper. En ze maakt zich gewoon slecht op. Hoor. Oh ja. Um, um, um. Ik heb nooit geweten dat ze zich opmaakt. maakt. Ja. Ah, Mortimer, Mortimer, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? En Mortimer heeft grootvader het gelezen. Want, Wil iemand... en Anthea. Nou, heeft hij het gelezen of niet? Van A tot zat mevrouw. Ik vrees dat het hem geen goed heeft gedaan. Oh, verdomme. Maar het geeft gelukkig geen aanleiding de dokter te waarschuwen. Goddank. Mortimer, juffrouw Anthea en ik staan op te weten dat je ons vertelt wat er aan de hand is. Mevrouw? Luister goed, Mortimer. Jij krijgt je orders of van mij, of van meneer Edwin. Het feit dat je met Edwin getrouwt bent, maakt je nog niet dat de McBride zegt. Het geeft me wel voor zijn belangen op te komen, en Anthea. Je spreekt al een half jaar niet tegen hem. Ik heb niet die dierlijke behoefte aan mannelijk gezelschap zoals jij, lieve. Ik hoef je er toch niet op te wijzen wat de gevolgen zijn als je grootvader de pijp uitgaat zonder een behoorlijk testament te hebben gemaakt. Hm? Jij en Edwin hebben ieder recht op de helft. En een plotselinge schot, zoals dit hier, kan dodelijk zijn. Vraag haar alsjeblieft uit te leggen wat ze erover heeft, Edwin. Martin. Lees de Society-rubriek van Samuel Butler, pagina 6. Hart op, mevrouw. Natuurlijk, idioot. <coughs> En in deze stille tijd, buiten het society seizoen, bereikte mij een hoogst welkom berichtje. Het nieuws dat de doortrapte, uitgekookte, losbandige zwendelaar Angus McBrien al zes maanden het bed moet houden. Geruchten uit betrouwbare bron, jammer genoeg in de directe omgeving van de familie MacBrian, willen dat zijn ziekte niet zozeer is toe te schrijven aan zijn tachtig jaren op deze onwaardige planeet, waarvan hij er zestig heeft besteed aan bedriegelijke financiële praktijken, als wel aan zijn verzotheid op heimelijke bezoekjes aan de stad om naar de te dingen van zekere niet-bepaalde verkwikkelijke dagen. Oh, Lach niet, stommeling. Het zou een goed ding zijn als Engels ons het genoegen deed zo spoedig mogelijk uit te stappen om ons verdere uitstapjes te besparen. <laughs> Dank je, motemacht. Ik vraag me af hoe ze erachter zijn gekomen. Motemacht? Jij als afgedankte advocaat. Gerooyier, uh, Het is verschrikkelijk zoiets te moeten zeggen over die arme ouwe grootmevrouw, ...maar je kunt toch geen niet. Nee, is dit laster, ja of nee? Nee, mevrouw. Doe niet zo achterlijk, maar natuurlijk wel. Het is smaad, mevrouw. Laster wordt mondeling verspreid. En smaad is een strafbaar feit, Hè? Hm? Ik kan me helaas niet veroorloven u juridisch advies oh. te geven, mevrouw. Zeg tegen die halfgare echtgenoot van me dat hij je wat geld geeft. Of u mij wat geld wilt geven, meneer. Tien pond. Luister eens even, hier zijn Ik heb helemaal nog niets willen. Het harnas dat u verleden week verkocht hebt aan die Ja, Daar heb je toch al vijftig procent van gekregen om je mond dicht te houden. Hier zijn we. Jules. Ik dank u heel Om Ontegenzeggelijk smaakt me voor. Hoewel misschien niet in strafrechtelijke zin. Maar... Wij kunnen wel een eis tot schadevergoeding indienen tegen die krant. Zeker, mevrouw. Goed, moten Jij en ik gaan samen een bezoekje brengen aan de hoofdredacteur. Als ik je plannetjes niet door kruis, ga ik maar weer naar het plantenhuis. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ga jij maar gauw naar je jeugdige tuinmannetje. Mocht je gestommel horen, dan spelen we tikkertje. Met de volgende verstrekken. Moten mijn mantel. Ja, mevrouw. Ik zal niet om de zaak heen draaien, meneer Finch. Ik ben Sarah McBrien en deze heer hier is een voormalig advocaat. Oh, uh, wij willen u spreken in verband met dat lasterlijke. Smadelijke. u je, hoe vriendelijk zijn we niet steeds te onderbreken, Mordema? In verband met dat smadelijke artikel over mijn mans arme oude grootvader... ...in de ochtendeditie van uw fluchtkrant. <laughs> Arm, mevrouw McBrien, ik heb gehoord dat ik sterft van het geld. Ik zie al dat u een man bent zonder enige principes, meneer Fenge. Gelukkig voor u ben ik vergevensgezind en bereid de zaak hier ter plaatse in erminnen te schikken... ...als u zo goed wilt zijn die zeef te openen en mij, laten we zeggen, duizend pond te overhandigen. Daar spreken we verder niet meer over. Ik zou dit buitengewoon edelmoedige aanbod graag accepteren, mevrouw McBrien... ...maar tot mijn spijt bevat de zeef slechts 900 pond. Ha, uh. Uh, wij staan 10% korting toe bij contantenbetaling. Ja, er is nog een klein uh, meneer probleem. meneer u stelt het toch zeker wel op prijs dat wij zo inschrikkelijk zijn... ...en u verder niets te laste zullen leggen. Ik stel het zelfs bijzonder op prijs, alleen... Uh, ...ja, u kunt mij niks te laste leggen. Uh, hoe bedoelt u? De Society-rubriek wordt momenteel verzorgd door de nieuwe eigenaar van de krant. De naam is me onbekend. En alle correspondentie loopt via zijn advocaten... Hij heeft de wens te kennen gegeven zo nu en dan zelf een artikel te schrijven... ...en zijn advocaat in het besef dat deze artikel eventueel moeilijkheden teweeg zouden kunnen brengen... ...hebben mij een getekend stuk overhandigd dat mij van iedere rechtsvervolging ontslaat. Uh, Dagvaardigingen enzovoort worden naar hen doorgezonden. Eens dus even kijken. Uh, ja, hier hebt u een fotocopietje. Dat ziet u wel? En uh, mevrouw het zijn mijn zaken niet hoor. ...maar ik denk niet dat u een aanklacht kunt indienen zonder medeweten van uw grootvader. Haal de dagen, Mortimer. We zijn met de bus, mevrouw. Haal dan de bus, idioot! Het is zeer onaangenaam dat zulke bussen steeds stoppen, man. Gaat, besluiteloosheid. Uh. Ja, mevrouw. Ah, ik ben beter gewend, Mortimer. Wat u zegt, mevrouw. En als de smeerlap die dat artikel heeft geschreven... ...die oude het graf inhelpt... ...voor hij een formeel testament heeft gemaakt... ...dan is hij nog niet van me af. Ik ben al genoeg vernederd sinds ik met Edwin getrouwd ben, Mortimer. Ik begrijp ook niet waarom we zo weinig huishoudgeld krijgen. Meneer McBrien wil u niet aanmoedigen om nog langer te blijven. Borren. Oh, nonsens, Mortimer. Ieder gezond, weldenkend mens op zijn doodsbed zou dankbaar zijn zijn eigen vlees en bloed om zich heen te hebben. Zeker als dat al een half jaar duurt. Hij zegt dat het niet zo zou zijn als jullie niet op McBrien Hall bleven rondhangen. Oh, jij wordt brutaal, Mortimer. Alleen maar eerlijk, mevrouw. Ja, iets dat je nooit geweest bent toen je nog zijn juridisch adviseur was. wat hm? uh. me. Grootvader heeft zich zeker erg veel vijanden gemaakt. Oh, oh, mevrouw. Oh, oh. oh, oh. oh, oh, dat En wie was de grootste? De belastinginspecteur. Hm? Meneer McNeil, Brian vervloekte nog steeds. Wie nog meer? Oh, vele... Meneer Macbrien was een geslepen zakenman bij ah. Nou, het zou me niks verbazen. Als iemand die kant heeft opgekocht alleen maar om zijn grond te halen op meneer Macbrien. Mijn idee, Mortimer. <laughs> en wie zou volgens jou degene zijn om grootvader zo te haten? Dat kan er maar één zijn. Hm? Paul Sweeney. Paul Sweeney? ja. O, oh, die is miljonair geworden, maar zonder meneer McBryan zou hij multimiljonair zijn. Oh. Ik heb hem voor het laatst gezien op een aandeelhoudersvergadering, waarbij bleek dat meneer McBryan alle macht aan zich had getrokken. Mm. Oh. Ja. Paul Sweeney bezwoer dat hij hem dat vroeg of laat toch betaald zou zetten. Miljonair, zei. Je. Oh ja, mevrouw. dat moeten we hebben. Hebben ze dan een, een vredesnaam met die roosbief uitgevoerd, zegt ze is een taaier, zo lap. Gebruik dan een ander mes. Een ander mes, er is geen ander mes. Die moorstel moet niet vertonten om de tafelsilver neer te leggen. Moten maar, u maar. Uw meneer. Godman, staat er niet alles zo stiekem achter Laat Luister eens even. Waarom wordt het niet meer met het familiezilver gedekt? Hè? Moet, je, moet je nou zo'n mes zien? Zeg. Deze messen zijn door mij aangeschaft, meneer. Oh ja? Ik vind ze te verkiezen boven de oude. Nou, het is niets in vergelijking met het familiezilver. Onvergelijkelijk, meneer. Ziet u de wapenspreuk van de ja. McBride-stad erin? Gegarandeerd massief staal. Je moest voor mij ook nog, ja. ja. Nooit geweten dat wij een wapenspreuk hadden. Meneer McBryan vond dit een goed devis voor zijn familie. Hoe is het vandaag met hem? Het was gewoonlijk. Er waren ons geliefde sensatieblad. Uw vrouw staat aan het begin van de oprijlaan de krantenjongen op te wachten. Als ze maar uit de buurt van de broeikas blijft, dan zou hem nog afschrikken. Mijn eigen kleine Wat daar? De nacht, Het gaat vorige... ja. vandaag. Het gaat vandaag over. Niet weer over ons arme oude opaartje. Nee, nee. over jou. Over jou, honneponnetje. Oh. Waar? Pagina 6. Wel geschapen. Oh. Lady. Oh. Je vuile smeerlap. Zeg, mag, mag ik hem even niet? Heer, dat slaat alles. Mag ik ik dien een aanklacht in een aanslag. in. Ik eis schadevergoeding en kleed ze uit tot de laatste cent. Mortimer, Mortimer! Ja, je hier. Wat we leest dit. En durft dan te zeggen dat het niet de smerigste ja. laster is die je ooit is onder wel. ogen hebt gehad. Ja. Goed, hoor. Uh, mm, mm, mm. Als vrouw met rijke ervaring, in elke betekenis van het woord, eigenlijk de welgeschapen en Thea McBrian, kleindochter van de walgelijke Angus McBrien, een meisje te noemen dat een nieuw speeltje heeft gevonden, in de vorm van haar huidige tuinman. Ja, maar Men zegt dat goed personeel, hoewel het vandaag moeilijk te vinden is, gezien de verlangens van mevrouw McBrien, zal zij dit zeker vurig weerleggen. De heren onder onze lezers, die het voorrecht hadden deel te nemen aan de jachtpartij op McBrien Hall, behoeven wij niet te vertellen dat zij het partij aardig meeblaast. En nu over tot een belangrijke oh. zaken dan de tamelijke vertolking van Lady Chatterley. De kampioenschappen mensuigen je niet, worden dit jaar. Dank je, me. Nou, ik, ik snap van top niet waar die hemel hoor. Laat hij zich er buiten houden, Sarah. Oh, laat hij zich er buiten houden, man. U moet u al buiten houden, meneer. Oh, vooral, wel. Nou, is dit smaad of niet? Dat hangt er van af hoe u het leest. Als u bedoelt dat het kampioenschap menserger je niet belangrijker Lees is... Lees het zoals iedereen het leest. Dan is het smaak. Het werd hoog tijd dat iemand eens een boekje over jou opdekt. Jij bent alleen maar jaloers omdat je niets beters hebt kunnen krijgen dan die slome duikelaars. Zeg, zeg, nog ga je er echt een beetje te ver, zeg. Edwin uh, oh. heeft zijn tekortkomingen, maar hij doet zijn uiterste best zich niet al te stom voor te doen. <lacht> dan wil ik misschien even de camera uitgaan. Heb je, dat je liever hoor. dat we het achter je rug zeggen? Uh, nou, nee, nee, nee. Vijftig oh. duizend. Oh. Zij u iets? Wat een blok. zijn 50.000. Pardon, hoor, ik. Uh, ik dacht even hard op. Waarom? Ik maak een ruwe schatting hoe hoog de schadevergoeding zou zijn die juffrouw voor Thea kan worden toegewezen. Kijk, terug. Oh, het stikt niet op een paar duizendjes. Edwin, we zijn binnen. Wat zeg je? wacht tot die oude de pijp uitdicht. Wacht eens even. Wacht eens even. Ik ben de partij hier. Oh, oh, deze schandelijke opmerkingen treffen ons in de familie eer we doen. Fifty-fifty. Wie zegt jou dat ik mijn eer voor het gerecht wil slepen? Oh, net zeg je dat... maar. toen realiseerde ik me niet dat jij je smerige tekens naar uit zou steken. Bovendien heb ik geen geld nodig. Ik krijg de helft van grootvaders vermogen. Hoeveel erven Sia en Edwin moeten Juist, het testament toch niet eens opgemaakt, meneer. Het heeft hij het opgemaakt, meneer. Waarom? Oh, de vrouw Anthea en, en u zullen ieder de helft ontvangen. Maar het staat me niet vrij te zeggen hoeveel dit zal zijn. Zie je wel dat hij wel op ons gesteld is? Hij zei erbij dat hij u geen van drieën kan luchten of zien. Wat? Maar dat hij toch liever heeft dat het geld naar u gaat dan naar de overheid. Huh? De doktoren geven hem zee... Nog vijf jaar. Ah, oh, zit ik nog vijf jaar met dat daar gescheept? Zeg, weet je, weet je waar ik nou ineens aan moet denken? Nou. Die, die Samuel Butler hè, heeft misschien nog meer voor ons in petto. Ha. Ja, gisteren was het grootvader, vandaag en via. Wie weet wie die hem voor morgen op het oog heeft? Nou. Dat weet je niet, natuurlijk. Hè. Zie je, en zie je. Soms doet hij werkelijk zijn uiterste best om iets zinnigs op te merken. Is het niet zo, Edwin, mijn schatje? Het mysterie van het verbieden zelf is opgelost. Mortimer hm? heeft het verpatst. Ja, mag ik zo? even de cornflakes, alsjeblieft? In ieder geval, verstandiger. ...dan om het half jaar met een harde slum te lopen oh. sjouwen. Hoeveel heb je de laatste keer gekregen? Nou, niet veel hoor, een aftrek van het of van Mortimer. Mm, ik mag die butler niet, hè. Mm. Ik vind het stiekem het zo glad als een aard. Als je het mij vraagt, glibbert hij onder de deur door... ...in plaats van hem open te maken. Nog. nog koffie met uh... <coughs> en, en die butler van de Davidson's vind ik ook aan de magere kant hoor. Ja, ja ons Mortimer daarentegen. Oh, me. ja. ja. Uh, nog een kopje koffie graag. Heb je het ochtendblad daar? Ja, mevrouw. Oh, waar is ze? Rijf onmiddellijk hier. Dat is mevrouw. de 1, 2, 3, 4. Ah? Is dat niks? Zie jij hetzelfde als ik, Morten? Wat dan? Samuel Butler staat vandaag op de frontpagina. Wat? Oh, God. Wat? Mark, Mark. Gaat het voor Oh, schitterend. Oh, wat is dit schitterend. Dat had ik niet durven droomd. Nou, ah. nou, het gaat over... over bleek bleekscheetje daar. Wat gaat nou over bleekscheetje? Luister, luister, luister. En het is een geluk... Uh, voor het gemiddelde intelligentiepeil van onze bevolking, dat de zwakbegaafde, bloedeloze Edwin McBride oh, broer van de eveneens zwakbegaafde en vier met Brian, besloten, besloten heeft van het vaderschap af te zien. Hoe oh, verrukkelijk. Vind je niet, even? Ja, zo oostje, zeg. Je wacht het toch niet alles. Stel. Het is ook mogelijk dat Edwin's tegenzin, of wellicht onmacht, na nou, zaten te vertrekken, voortvloeit uit het feit dat ze doortrapte weder. Doortrapte weder helft Sarah wellicht de meest weerzinwekkende vrouwenstier rond. Hahaha! <lacht> Evenveiligheid! Evenveiligheid! Ik kan lezen! Mag ik? Nee, mag ik! Van die Hier. Zelfs een centurion tank. We zit nog een zekere gratie Vergeleken met de bijzonder afstotelijke cel. <tie> Wel een tikje overdreven, zwakbegaafd. zie je niet, herfie, hè, En wat dacht je dan van mij? Wat? Hij noemt jou toch niet, zwakbegaafd? Hij noemt mij weer, zie Nee, nee, hij zegt wellicht, wellicht. Hij laat er enige twijfel. In plaats van ons op te winden, konden wij ons beter afvragen waarom er zo over ons geschreven wordt. Het komt van ene Paul Sweeney. Een aartsvijand van Grootvader Morten maar weet er alles van. Ik heb slechts... Juffrouw Anthea, ja. maar waarschijnlijk heeft hij gedacht... ...dat dat eerste artikel het niet zou doen. Wat doen? Dat uw grootvader hem zou laten vervolgen. Hij heeft gezworen dat hij zich vroeg of laat op hem zou vreden. Misschien is het een vermogen waard... ...voor één keer in het openbaar van galf te kunnen spuwen. En uw grootvader geen aanklacht heeft ingediend? Gaat Sweeney druk uitoefenen op de rest van de familie. Het ziet er nou uit, juffrouw Anthea. Ja, maar hij heeft niet bepaald de slimste advocaten. Anders hadden ze het hem afgeraden om zo ver te gaan. Hij denkt waarschijnlijk dat hij zo'n zestigduizend zal moeten bedokken. Terwijl zelfs als die artikelen op waarheid berusten, u met z'n drietjes een kwart miljoen kunt krijgen. Ah. Ah. Uh. Maar, maar, maar ze zijn niet waar. Uh, niet dat over mij tenminste. Men zal denken van wel als u hem niet laat vervolgen. Ja, maar dan zou de proceskosten dan niet iets schrikbarend hoog worden? Niet als u wint. Oh, en u wint zo vast als een huis. Waar is de gedachte vandaag, mevrouw Quinn? Het spijt me zeer, Edelachtbare, maar ik neem aan dat meneer Sweeney nog steeds ziek is. Uh, meneer Finch, de hoofdredacteur van de Eclipse, is bereid weer om voor hem op te treden. Is dat zo, meneer Finch? Inderdaad, Edelachtbare. Mijn cliënten maken geen bezwaar, Edelachtbare. Ze hebben al genoeg te lijden gehad onder deze valse aantijging om het proces langer te willen uitstellen. Goed, goed, dan wordt de zitting voortgezet. Meneer Finch, wilt u zo vriendelijk zijn het volgende bewijsstuk, nummer 60, aan het hof voor te lezen? Is het van dezelfde strekking als de voorafgaande 59 die we de laatste drie dagen hebben moeten aanhoren, meneer Sohn? Ja, eerlijk waar. Het is een onverkwikkelijke aanval op de goede naam van mijn cliënte en Thea McBride. Insinueren dat zij een verhouding heeft met haar tuinman, en de broeikas heeft herschapen in een hoerangerie. Ede lachbare! <feelings processing SomebodyJI> Ede lachbare! <tries> Ik maak het echt... tegen dat mijn geachte komster voortdurend de nadruk legt op de drukfouten in dat betreffende artikelen. Ede de lachbare! De herhaalde beweringen van mijn geachte collega dat al deze beledigingen bewust zijn op drukfouten en dat hier orangerie zou zijn bedoeld, is werkelijk te veel gevraagd van de goedgelovigheid van de jury. Beweesstuk nummer 14 toont duidelijk aan dat er een verontschuldiging heeft plaatsgevonden in het lachbare. En bent u niet van mening dat een drukfout, wanneer deze openlijk wordt betreurd, kan worden verholmaktzaamd? Alsjeblieft, in de lachbare. Hoe wil mijn geachte collega de schandelijke bewoordingen gepubliceerd in de eclipse van 6 juli aangaande mevrouw McBrien verdedigen? Eveneens een betreurenswaardige drukfout, meneer de president. Ja, dat kan zijn, mevrouw Quinn. De jury zal haar oordeel baseren op grond van de gepubliceerde krantartikelen. Kunnen we nu verder gaan? de zaak een gunstig verloop heeft. Ja. De, de manier hè, waarop onze verdediger dat mens van Quinn <laughs> steeds op de plaats zet is een lust. Net als sommige stukjes. Yeah. Die hardop werden voorgelezen. Dat artikel over Serbe viel mij erg goed. Mm. Dat een adder tenminste van nature een giftige tong heeft. <laughs> Jij werd anders ook niet zo fraai afgeschilderd, liefje. De, de, de liefdevolle wijze waarop u McBride, haar uit Keunman, begint. Hij heeft dat net. staat het jonge zaad tot de om te brengen. En laatste, ik deze, Ik ben de moort, maar Ik wil deze Ik is de ja, oh, Ik ik heb zelfs horen beleurden dat Sweeney niet in de rechtszaal aanwezig is... ...omdat hij weet dat hij geen schijn van kans heeft. En hij het niet zou verdragen de jury het schuldig te horen uitspreken. Oh. Ja, dat zou vandaag moeten zijn. Mm -hmm. Meneer McBrien heeft mij gevraagd u veel succes toe te wensen... ...en het spijt hem erg dat hij er niet bij aanwezig kan zijn. Dames en heren, leden van de jury... wil de voorzitter zo goed zijn op te staan? Bent u tot een eensluidend oordeel gekomen? Dat zijn wij. Wilt u de volgende vragen beantwoorden met... zo zijn wij van oordeel of zo zijn wij niet van oordeel? Oordeelt u de artikelen... gepubliceerd in de eclipse tussen 10 juni en eind augustus... als bedoeld de eisers schade te berokkenen en hem belachelijk te maken... Zo zijn wij van de oordeel. Ja. En bent u van oordeel dat de eisers van deze artikelen zijn geschaad en belachelijk gemaakt? Zo zijn wij van de oordeel. Ja. Hallo, hallo. Hallo, Salat. ik uh, nog twee. Twee flesjes sofa hier. Twee, ja. Nou, vooruit. Vooruit, wat Je drinkt helemaal niet, man. Meneer McBrien, laat u er hartelijk kalm aan. Ja, kalm aan. ...honderdduizend. Allemaal oh. Oh, honderdduizend. Heb ik het niet gezegd. We zijn binnen. Hij krijgt alles wat zijn hartje vergeert. Hmm. Een automatisch bestuurbare grasmaaier. Hmm? Een jacht op Afgezet met hem. <laughs> Even stil weer. Even stil. Molte maar... Als maar tracht ons iets te vertellen. Hè? Ja. Nou, zeg het niet, hè? Uh, uh, uh, no, op de, nou, uh, maar. Zoals ik al zei, meneer. Brian, dat laat zijn hartelijke gelukwens ja. overbrengen. Ja, ja, ja. Aan de parasieten die hem de laatste zes maanden hebben uitgebreken. Oh. En hoop dat ze opdonderen nu ze genoeg geld hebben en hij de rest van zijn dagen in vrede zal kunnen slijten. <laughs> die groei, groei, oh, stop pats ja ja een voorstel. voorstal goed ja en laat ons klinken drinken op ja. zijn gezondheid uh. en vooral op zijn zand. <laughs> Dan jullie niets... Ik wil niet, wat zei je dan? Geen roeie WhatsApp. Wat zeg je nou? Ik word uh, wakker. Uh. Laat hem nou maar. Hij is de lond. <laughs> Kom niet. Helemaal niet dronken. Hongerpommetje. In huh? het <laughs> geheel. Ik heb dit plannetje je. Jullie hebben je geld en. Nou, dit is mijn beurt. Ah! Hij praat voor het avond. Ja. Waarom denk je dat ik jullie heb aangezet tot dit proces? Hij laat jullie geen cent na, nu jullie al zover hebben opgestreken. Doe toch niet zo jullie jong Opa heeft zijn testament, hoor. Okay. Ja. Het hij kan wezen. Hier een moment. Dat is geen probleem hoor. Een nieuw testament is in, in Vijf minuten gemaakt. En, en, en dan nog eens vijf minuten om het water ah. dichterbij te maken. Wat zo? Wat zo, Oh Ja, klopt toch, hè? Ja, onder meer uitgekookte transacties. Zo oh, ja, goed, papa. Niet half zoveel geld. Uh. <sighs> Daarom ben ik dan ook uh, uh, geroyeerd. hè? Ja. heb een paar akte opgemaakt, waarbij hij mensen hun geld overdroeg aan de En nou, dat hebben we al lichts. Maten me, maten wat krakke, maten. Jij voorzichtig dat nou toch een beetje, zeg je, je breekt ze ze nek. Vooruit, wat? Wel, wat worden. Die Deze uitgesteld. Uh, ik ik wist wel dat het een linkmichel was. We hadden ons moeten realiseren dat hij ons nooit zou helpen uit genegenheid. zo uh, onbetrouwbaar... Uh, Sujet. Ja, Nemen we toch niet serieus. Ja, niet, door. niet Nee. Hij kan grootvader makkelijk beïnvloeden. Hij is de enige die hem spreekt. Ja, goed, goed, goed. Dan, dan zal hij hem ja. zover krijgen. Het eh, testament te wijzigen. Mm. Eh, wat, wat kan ons dat zelen? <laughs> we hebben dat toch genoeg? Nee. Ja. Luister, wij hebben met z'n drie, driehonderdduizend. Hm? Nee. Ja. Dat is toch niks. Vergeleken met het landgoed en zesduizend ekers jachtgebied. niet. heeft gelijk. Huh? Ja. Buizen is al in de familie sinds het begin van deze eeuw. Het is toch onvoorstelbaar huh? dat moorden met daar de hand op zullen. Jij moet niet meer drinken, ja. jij. Wij, oh. ja. Wij kunnen maar één ding doen. Luister goed. Eén van ons... Moet grootvader vertellen wat Mortimer van plan is. Uh, bedoel, bedoel je, bedoel je naar, naar, naar hem toe gaan of ja, zo? Ja, natuurlijk. En te, tegen hem praten. Oh, zelf. Oh, ja, ja, zelf. wie? Uh, Kijk, op, op wie is hij het meest gesteld? De, de, de laatste keer dat, dat, dat ik hem zag, zei hij ronduit... dat hij zelf en mij niet kon luchten en dat, dat is... Twee jaar geleden. Oh, Dan moet ik het gaan. Wat was je? Waar, waar, waarom ik zeg hé, hij, hij, hij haat me? Ik, trouwens, ik weet niet eens wat, wat, wat zijn kamer is. Ergens in de westelijke vloot. Ja, maar Geen gemak! Ja, u, luister, jij zoekt zijn kamer en je vertelt de mortemers bedoelingen. Morgenochtend voer ik dan bij, dat lijkt mij het allerbeste. Je moet je zo'n lawaai maken. Ton de butler. Laat de toast expres verbranden. De toast. En dan toch. Voltoont gebreken, juffrouw en ah. Oh. Hé. Het is niks voor meneer Apton zijn ontbijt te verzuimen. Oh. Uh. Morgen, morgen, morgen. Nou heb ik het spelletje van die achterbakse butler. Wat ah. maar. Oh. Nog wat toast. Graag. Die zou heus niet beter zijn. Doe wat je gezegd wordt. Zoals mijn dat Is die weg? Nou? Mortimer, maak geen schijn van kans. He, want van grootvader he, heeft namelijk net zo de pest en hemels een Net wat ik dacht. En grootvader is verrukt dat we Sweedy hebben uitgekleed. Alleen, mm. ja, hij maakt. Maakt één voorbehoud. Oh. Ja. Nou. Nou, kom op. Nou, ja, hij zei... Kijk, op mijn kop, zegt. Oh, hè. hij kom. zei, nee, op. Hij zei dat dat geld van Sweeney... Hè, niets is in vergelijking tot het bedrag dat wij van hem zullen erven. Nee, nee. Ja, en dat we dat zo gauw mogelijk moeten opmaken... voor het geval Sweeney in hoger beroep gaat. Oh. Ja, en, uh, ja, de... Nou, ja, ja, ja, dat we dan onze drang tot verspilling hebben uitgeleefd. voor hij komt te overlijden. Maar ja, hij kan waarom het idee niet verdragen dat we zijn geld zo verkwisten. Oh, wat een baarlijke nonsens. Helemaal niet. Huh? Grootpapa heeft hard gewerkt om een fortuin op te bouwen. Het is volkomen normaal dat hij liever heeft dat we Sienisch geld versmijten. dan het zijne. Mogelijk, mogelijk. Maar daarom hoeven we het nog niet te doen. Nee? Nou, maar weet je. Ik vrees van wel, want kijk, vier. Hoorpa, stelt het als een voorwaarde in het testament. Maar hoe? Oh, heel eenvoudig. <laughs> 90, 100, 8, 7, 410... 390, 100 frank. Af voor de fooien. Houden we over. Uh, 290 frank. Hoeveel heb jij vanavond ingezet, Edwin? De, de, de 150 frank. Ach, nou, prachtig, dan zijn we bloed. 290 min 100 Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee door, je moet het hebben optellen. Hè. Huh? Nee, ik, nee, ik heb 150 francs ingezet, maar ik heb meer dan 1000 francs gevonden. Oh, jij bent ook nergens goed voor. Hoe moeten we van dat geld afkomen als jij steeds maar blijft winnen? Het spijt me, Sarah. Oh, ja, dat heb je al vaker gezegd. Dan ben ik uh, wel benieuwd wat uh, Thea doet, hè? Hmm, de tuinman versieren natuurlijk. Oh, wacht even, dat is dat goed klopt? Ah, Mag ik even tellen dan? 28, ja. 120, 140, 60, 80, 110, ja. telegram. 600, Telegram. Telegram. 120. Telegram is van me. Uh, van Morten? Ja, van Morten, maar. Van Morten, maar Even oh. no? die van ons oh. gesprek, zo had ik dat niet goed laten. Oh. Nou. Oh. papa is gisteren overleden. No, no, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, van hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, maar hij heeft ons ook geen afscheid genomen. Maar hij heeft toch een, een prachtig leven gehad. Wat heet prachtig? Ik heb vier luxe sportwagens voor hem gekocht. Het beste was niet goed genoeg voor hem. Maar hij was zo knap in zijn boswachterspakje. Ik ben mee zeg. Huh? Hij glimlacht. Wat? ...die verdomde bad niet gauw met dat testament op de proppen komt... ...dan zal hij ervan lusten. Waar zit die gluipers? Hier, ah. Oh, als je over de duvel spreekt. Nou, heb je daar het testament? Ja, bro. Nou, schiet een beetje op, man. De Middellandse Zee, wacht. Oh, het is een zeer eenvoudig testament. Meneer McBrien laat alles na aan meneer Edwin... ...en juffrouw en Gelijkelijk te verdelen. Zo, zo, zo. En een klein legaat aan van... 21.000 pond. Ik neem aan dat je dat wel verdiend hebt. Uh. Hoeveel krijgt Edwin? Ja, hoeveel krijgt je? Geeft, ja. uh, niets. Wat zeg je nou, hoor? Geen cent. Wat? Is... Dit is nauwelijks het ogenblik voor misselijke grappen, Mortimer. Ja, dat had wat ik... je gedacht. Oude dibbes. Huh? Wat? wat, wat is, er is ja. niets over van de hele familiebezitting. Wat? Jullie hebben alles weggesmeten. Alles. De hele Wixem-symbool. Ja, Maar oh, dat, dat was dat, dat was Sweeney's geld. Er bestaat geen Sweeney. Wat? Die heb ik verzorgd. Ik het begrijp er niks van. Hij kletst, Er is een strafrechtelijk proces gevoerd tegen Sweeney. Ja. En hij is veroordeeld. Ja, ja, ja. Kan ik jullie eens wat vertellen over de kneepjes in de wet? Mm -hmm. De enige manier waarop meneer McBrien zijn geld kon nalaten... zonder dat er driekwart kwart van naar de overheid ging... was het bij een proces aan jullie... Te wat? En omdat hij niet wilde dat het geld naar u ging, oh. nog naar de belastingen, heb ik dit plannetje uitgedaan. Oh, yeah. <laughs> Meneer McBrien heeft de Eclipse opgekocht. En ik schreef die artikelen. Huh? Elk woord. <laughs> God, wat heb ik daarvan genoten. Yeah. <laughs> ja! Jawel, de butler was de dader. <laughs> <tulveren> Het was de butler. De butler. <tulveren> en jullie zijn alles kwijt. <tulveren> jullie, jullie hele bezit bestaat uit een ochtendblad. De eclipse. En dat is geëclipseerd. <tulveren> Wie het laatst lacht, lacht het best. Door James Pollet. Vertaling Joke van den Berg. Rolverdeling. Sarah, Corrie van der Linden. Edwin, Jan Borkes. Finch, Hans Karsenbarg. En Thea, Joke Reitsma-Hagelen. Mortimer, Erik van Ingen. Mevrouw Quinn, Joke van den Berg. Thorn Frans Kokshoorn. Richter, Nico Engelsman. Deurwaarder, Joop van der Donk. Voorzitter... Willy Ruis Technische realisatie Cor de Groot. Assistentie Bram Hengeveld. Regie Bert Zijkstra.